dit uh, iets, meer, uh, iets meer dan twee jaar geleden moet ik zeggen. Black Operator en Desolation Blues. Uh, die single die hebben ze op uh, 25 maart uh, 2020 hebben ze die uitgebracht. Uh, en wat uh, ook zo bijzonder is, niet zo lang geleden, en dat is om, op exact dezelfde dag... Uh, dat is op 25 maart 2022 hebben ze, nog niet, uh, hebben ze nog een optreden gedaan. Samen met Tony Clifton, uh, voormalige winnaars van de Rob Ackdaanwoord. Ik heb het over Black Operator, want uh, dat is uh, de band over uh, wie ik het heb. En uh, Desolation Blues, als je uh, de videoclip uh, hebt uh, bekeken op uh, YouTube... dan weet je ook dat het alles uh, te maken had in een periode dat net... De pandemie uh, is uh, ja, uitgebroken en dat er al die beperkende maatregelen golden dat we bij elkaar niet op, in de buurt mochten komen. En toen hadden die jongens bedacht uh, beeldjes uh, te bedenken bij dit, uh, bij dit nummer. De Desolation Blues van Black Operator. Welkom bij deze alternative FM. Uh, het is vandaag uh, 14 april. Dat wil dus zeggen dat we uh, ook weer een uitzending hebben waarin het uh, nodige te beleven valt. Zo ook bijvoorbeeld de live muziek die wordt verzorgd door Hanne... Voluit heet ze Hanne Brunengreeft. Die uh, komt straks uh, vanaf 8 uur hier spelen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog het een en ander te verhafstukken... als het gaat om uh, materiaal. Zoals bijvoorbeeld afgelopen week kwam uh, de nieuwe single uit van Ghana. Die kennen we nog uit een grijs verleden. Maar ze heeft uh, toch echt een nieuwe single uitgebracht. Loep, die heeft dat ook. Die ga je zo dadelijk al uh, meteen horen. En eh, we mogen vooruitdraaien de nieuwe single van Flora Sophie met Skin Shout En ook nog een nieuwe single van Noah Lorin. En die zal straks om een uur of uh, half negen bij ons ook uh, telefonisch in de uitzending komen over die nieuwe single. Uh, de andere telefonische interview uh, wordt uh, gedaan met uh, Dylan van Dam. En uh, dat is geen familie volgens mij van Markers. Maar ook hij heeft een nieuwe single. Daar kwamen we ook de laatste weken niet aan toe. Maar we zullen hem eventjes erbij halen. Dylan is wel onderweg. Ik weet niet waar hij precies huist. Maar om half tien zal hij waarschijnlijk wel de telefoon aannemen. Dus dat is een beetje het spoorboekje. Maar, zoals gezegd... Loop geeft een nieuwe single. En dat gaat over een platenbaas... die een beetje in de buurt kwam bij Julia Korthouwer. En die dacht van... ik ga daar meteen ook een nummer over maken. Want ja... Is nog steeds actueel? Hier is loop met 21. Was dat all that you got of me? Two hands, one finger tail to take in light go If that's all you just want to see, shades must up and dress me so. Like a coward I should have been golden A child Daarachter schuilen uh, de mannen van Alaska, want uh, die hebben het uh, muziekwerkje een beetje uitgevoerd live. 1 april was dat. Uh, ja, of dat een grap is, dat uh, durf ik nog niet meteen te zeggen, want het is uh, vrij serieus muziek maken, vrienden, uh, onstemde instrumenten en dan er uh, toch iets uitwetten te krijgen. Uh, de single is Blisters en ik kan erbij vertellen dat hij uh, ook internationale belangstelling heeft. Dus uh, wat dat er gaat, uh, gaat het uh, helemaal goed uh, daar uh, in Volendam. Uh, het is trouwens niet het enige actuele, want Lorem Ipsum, die komen we straks later nog tegen in het programma. Die hebben ook een single uitgebracht. Nieuwe band. En ze worden toch al min of meer al opgepikt door grotere muziekplatformen. Dus het gaat wel een beetje de goede kant op. Daarvoor hoorde je trouwens Loop met 21. Dat was de meest recente single die ze hebben uitgebracht. Nieuw materiaal is ook afgelopen week verschenen van Ghana. Die is een tijdje terug. Al even bezig geweest om songs voor Leonard bij elkaar te krijgen. En dat is een. Ja, dat doet ze een theatertournee. En dat zijn dan min of meer de dames achter Leonard Cohen. En zij heeft een enorme. Ja, hoe noem ik dat ze zegt Bewondering voor de man die een tijdje terug al ons ontvallen is. Ik geloof in 2018 is die overleden, deze Leonard Cohen. En hij heeft bij gewoon een blijvende indruk achtergelaten. Maar dit is toch echt een eigen werk van haar. Die ze afgelopen week heeft gepresenteerd. Het gebeurde dus op 8 april. Wat zeg ik? Ja, 8 april. Het was op een vrijdag. Meteen de dag nadat wij die uitzending van 7 april hebben gehad. Ja, soms vissen we er wel eens naast. Maar goed, het is wel een mooi nummer. Down the road: I'll see you down the road. Farewell, my old man to live. We'll dance again. We het uh, rijtje afgaan uh, van allerlei bands die een doorstart hebben gemaakt. En is dit er ook eentje uh, van uh, Inru. Uh, want uh, in hun vorig leven heette ze Out of Skin. En uh, dit is eigenlijk een min of meer de doorstart. Uh, ze zijn niet de enige, want Stillwave uh, was ook bijvoorbeeld een band. En uh, later heette ze Dayweaver. Nog een voorbeeld uh, uit Zwolle, de Aspen Gems... die tegenwoordig uh, Glasswolf uh, heten... of dichter dichterbij huis, want uh, in Amsterdam hadden we de Tiger Pilots... en die heten tegenwoordig Hoofs. Dus er zijn al wat uh, bands die uh, met, uh, met dezelfde bezetting... een, een andere naam hebben uh, uh, genomen... Aangenomen hebben. Dus, dus wat dat er gaat, ja, uh, is dat uh, niet helemaal vreemd. En Ineroe, die was uh, ook uh, niet zo lang geleden bij een clubavond uh, in uh, Leiden uh, te zien geweest. bij 3 voor 12 Leiden, want uh, daar hebben we het over. En daar lieten ze toch al het uh, nodige um, achter, de nodige indrukken uh, wel te verstaan. Dus in dat opzicht, helemaal goed. Um, straks komt uh, Hanne langs. Uh, en Hanne gaat uh, live uh, spelen. En een van de dingen die zij ook uh, erbij doet is Zuster Zonnebloem. Niet zo lang geleden, ik denk een maandje of drie, vier terug... hadden ze nog een, een single of in ieder geval werk uitgebracht. Uh, en dat is het nummer wat je nu hoort. Dat heet Law of Attraction. I'll be dancing On the road ahead On the road ahead With the sunshine to trouwens. Ik zit even op het tv-scherm te kijken. Kanaaltje 40 op Ziggo en 1367 op KPN. Uh, daar zie ik staan, tussen 7 en 10 Zandvoort Alternative FM. Hebben wij tegenwoordig een nieuwe naam eigenlijk, Marcus? Uh, weet, jij, weet jij er iets, uh, iets van? Uh, in, in, in dat opzicht? Nee, nee, ik ook niet. Dus... Uh, waarschijnlijk heeft iemand, uh, denk ik, uh, de overijverige tekstredacteur. die, uh, die dat, uh, dat erop uh, gezet heeft. Maar hij heet toch volgens mij dan gewoon Alternative VVM? Uh. Uh, ja. De laatste keer dat ik keek. Uh. en dat sinds 2009. <laughs> heten wij alternative in <laughs> Goed. Um, uh, dat is ook het programma waar je luistert. De, de, de gast van vanavond is uh, ook uh, reeds uh, gearriveerd. Uh, dus we gaan uh, straks uh, luisteren naar Hanne. Want uh, zij heeft een. Uh, een EP. To the core heet de EP. Ja, dat ja, klopt. Ja, ja, natuurlijk. Ja, Want uh, dat, uh, ze kniekt ook. Uh, maar dat uh, ga je straks uh, vanaf 8 uur horen. Uh, dit was ook een luidruchtig gezelschap. Ze heette Dr. Justice en de Smooth Operators. Uh, en dat is een beetje spacefunk. En ze wisten daarmee toch aardig uh, een beetje bij hun release van dat, uh, van dat uh, tweede album wat ze hebben uitgebracht. Uh, de Zwarte Ruiter onder meer uh, op uh, stelte te zetten. Dat kun je dus nakijken op hun eigen Facebook pagina. Want uh, daar hebben ze het een en ander achtergelaten. Dus dan weet je in ieder geval dat uh, dit een band is die uh, behoorlijk uh, aan de weg aan het timmer is. En naar mijn idee zullen ze toch uh, misschien wel een beetje gaan opvallen... Uh, op de landelijke muziekplatform, uh, als ik het uh, zo in mag schatten. Uh, ook even een vrij recent werkje van Poison Lolly. Daar hebben we wel eens eerder aandacht aan besteed. Ja, wat is het eigenlijk? Het is een beetje trip-hop met jazz-invloeden. Eigenlijk uh, van alles en nog wat. Het is heel apart. Ze komen net als Dr. Justice en de Smooth Operators uit Den Haag... En de laatste single die ze hebben uitgebracht heet Loft. On my, my way, way. It's getting... de prettigste in het gehoor liggende singles is deze van de Gumbo Kings en Changes Somehow daarvoor hoorde je Poison lolly met Loft vorige week mochten we hem voor het eerst laten horen de nieuwe van Lassette en het nummer dat heet Wait and See Need some room hell daylight like. It's out of my reach in the space between when no one can hear me or find me possibly want to punch a hole through the walls cut right through the ceiling push my elbows out we'll stop reaching for the stars i need to wait for them to align want to punch a hole through the walls cut right through the ceiling push my elbows out we'll stop The stars don't want to wait for them to align. Aesthetics waren dat met uh, TV Celebrity. En uh, bovendien komen die uit het noorden van Limburg. Uh, op hetzelfde label als Lassette die je ervoor hebt uh, kunnen horen met Wait and See. We gaan op uh, richting uh, 8 uur. En daarna dan gaan we uh, ja, natuurlijk genieten van Hanne. Want die uh, is nu ook in de studio aanwezig. Maar we hebben er nog één. En die gaan we nu even laten horen. Tot aan het nieuws uh, van 8 uur. En dat is eigenlijk een beetje op hetzelfde leest geschoeid als de anesthetics. 3-point landing uit Alkmaar met De leap. Beetje tijd over dat is ook wel eens leuk uh, dat dat niet helemaal uitkomt is leuk voor het